Maak het met parano mozzarella. 538 nieuws, 10 uur. Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. In Zwolle heeft vannacht een bestelbus in brand gestaan en daarbij is een man zwaar gewond geraakt. Dat meldt de regionale omroep. Het slachtoffer lag te slapen in de bus. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en denkt dat de brand is aangestoken. Meerdere mensen zijn gewond geraakt na ongelukken door gladheid... maar het is nog niet duidelijk hoeveel het er zijn. In de regio Rotterdam zijn ambulances vier keer zoveel opgeroepen dan normaal. Eentje raakte zelf beschadigd door gladheid. En uh, ook gleed bij Rotterdam een bus van de weg, uh, maar uh, zonder passagiers. Eurostar hoopt dat vandaag weer alle treinen... van en naar Londen door de Kanaaltunnel kunnen rijden. Gisteren reden ze niet door problemen met de bovenleiding. En later op de dag startte de dienstregeling weer gedeeltelijk op. Eurostar waarschuwt nog wel voor vertraging... en dat treinen op het laatste moment kunnen worden geschrapt. En sommige mensen halen al vroeg oliebollen in huis. Opvallend druk was het bij een kraam in het winkelcentrum van Arnhem. Voor zes uur stond er al een rij van vijftig mensen. En die was na opening uitgevoerd... Groeit op meer dan 100. Bij omroep Gelderland zeggen mensen dat de oliebollen daar het lekkerst zijn. En dan nog het 538 weer. Een waarschuwing door gladheid. Dus code geel. Vanmiddag uh, een bui. En tot uh, 3 en 7 graden. Zo, tussen 7. En ja, einde jaar, he. hey, jongens, het is ook mijn einde jaar. Ja, tussen 3 en 7 graden. En uh, vanavond dan is het bewolkt tijdens de jaarwisseling. En uh, tussen 0 en 6 graden. Dus kan het weer een beetje glad worden misschien. Oké, okay, voorzichtig Ach, met het schoeisel op de weg, zeg maar. Met het vuurwerk. dat. Ja. Uh, dankjewel, Annemarie. Ja, jij bedankt? Ja, jij bedankt, hè. Beste, beste Wentevast, of blijf je nog? Oh, jij ja, ook? Nee, nee, nee, nee, hoor. Ik ga gieren, wat je Zo, nee, voorzichtig, voorzichtig. Voorzichtig, bijna al aan het stuur. Op de A50, Arnhem-Woss bij Renkum, uh, daar rustig aan. Want 13 minuten vertraging, 2 kilometer, met weg. Mocht je op dit moment richting Duitsland zijn... om wat vuurwerk te halen, even voorzichtig. Bij Enschede staan vier grenscontroles. Dus even omrijden via Haaksberg, hè, dat je het even weet. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen, slechts één euro. Aldi. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 De 538 Stemmenjacht, eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Happy New Year. Dit is de 538 Party Top 1000. Dennis Raya. Oliebolle, champagne en de bovenste 100 van de Party Top 1000 met Sophie Ellis Baxter. Radio 100. Murder on the dance floor. It's murder on the dance floor You better not kill the girl In 90. en schudden nummer 99. Ook zo'n gek idee dat hij niet meer is, he. Wat was dit een hit van hem. Echt ongekend, ongekend. Stel je voor dat je nu in Rarotonga te luisteren naar Radio 58 met de app. Dat is een eiland uh, behoorlijk bij de Koekeilanden in de Grote Oceaan. Afarua is daar de hoofdstad. Daar is het gewoon nu al 11 over 11 in de avond. En is het gewoon alweer bijna 2026. Alvast uh, de beste wensen namens het hele team van Radio 58. Dank voor alle support dit jaar. En uh, ik hoop dat je natuurlijk volgend jaar ook gewoon weer ingecheckt bent. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Een mysterieuze hint hiernaast naast mij. Ik heb hier namelijk een uh, ja, Formule 1 auto. Met daarop een bekertje met stiften, pennen en een liniaal. Oh, daar flikkert de liniaal op de Mengta. Vol. Maakt niet uit. Gooi gewoon aan de kant. Uh, Teske, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe, om, hoe maak je Teske op dit moment? Wat zei je? Hoe maak je het? Hoe oh, maak ik het? Spannend. We zijn geswitcht van de naam, dus oh, uh, op echt? basis van de hints. Oké, oké, oké. Oeh, spannend, ja. spannend, spannend. Uh, ja, wat zou je ermee doen, 10.000 euro? Ja, 10.000 euro. Ik ben bijna aan het einde van mijn studie. Dus het zou heel leuk zijn om mijn ouders en mijn zus uit eten mee te nemen. En ik wil geld met mijn tweede zus. Dus het zou heel leuk zijn. Nou, fantastisch, fantastisch. Hey, ja. waar, waar vier je vanavond Oud en Nieuw? Eh, ik vier Oud en Nieuw bij mijn schoonouders. Oké, okay, en welke stad in Nederland is dat? Welke plaats? In, in, in Enschede. Dus in... wij gaan zo meteen appelsklappen bakken en dan uh, naar, naar zijn ouders. Nou, dus toch, heerlijk. Wat, ja, een, wat, een, wat een gezelligheid, wat een gezelligheid. Teske leuk dat je meespeelt voor het spelelement. Luister goed, want dit is nog één keer je opgave. Ja. Het is een hele korte opgave voor de Stemmenjacht. Eindejaarseditie op Radio 538. In de koffer zie ik hier tegenover mij het bedrag van 10.000 euro. En de vraag aan jou, lieve Teske. Welke stem zoeken wij? Ik denk Rob Kampenhuus. Rob Kampenhuus. Ja, jij hebt die hint dan een beetje van... Uh, hij is iets met docenten hè? en natuurlijk iets met Formule 1. Ja, precies. Ah, Oké, okay. we gaan eens even kijken. Jury, is het Rob Kampenhuus? <truid> Het antwoord is... Goed. Ja, Tesca! Yes! Tesca! oh my god! Oh, leuk! Jij wint 10.000 euro! Oh, wat goed! Wat leuk, wat superleuk! Rob Koppels. Ja, zullen we even luisteren naar het originele fragment, Tesca? Daar komt het bewijsmateriaal. ja. Hoi, ik ben Rob Campus en ik ben de stem in de stemmenjacht van 538. 25% statistisch gezien van je klas gewoon niet goed gaat. Of die hebben een heel raar verhaal. Ja, dit was het fragment. Rob Campus hey. Teske. Gefeliciteerd. Leuk. Jij leuk. wint 10.000 euro. Ja. En deze fantastische prijs wordt verzorgd door de Postcode Loterij. Superleuk, echt heel leuk. Nou, nou leuk. Het het nieuw jaar uit. Nou, ja. Jij kan goed het, uh, goed het oude ja. jaar uit en het nieuwe jaar in, zeg maar. Ja zeker. Fantastisch, het is je gegund. Een mooie oudejaarsavond, een goed ja, begin. Dankjewel voor het en... Dank meedoen. Dat komt goed. Ja, dankjewel hè. Oh. Oké, okay. één hey, dag. dag. Ik zeg vast champagne oh, voor ja, Tesken. Ja, Oké, okay. dag, dag. hè. Doei! Stemmen jacht. Right, right, turn off the lights. We're gonna lose our master night. What's the deal, Eo?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 is empty. That sucks. So if you're too school for cool Gangnam Star Gangnam Style. Oppa. Oppa. Oppa. Gangnam Style. Op, op, op, op. Op Gangnam STYLE Up, STYLE Open Gangnam Style. Hop, hop, hop, hop. Hop 538 Party Top 1000. Voelt toch als een cakebox die je afschiet. 1 minuut voor twaalf, zeg maar. Deze Psy in gangnam stijl 97. Ja, grondleggen van de viral is eigenlijk, hè. Psy met die gigantische YouTube-hit. Want had hij meer dan 1 miljard views op een gegeven moment in de Party Top 1000. Ja, maar we nog een beetje aan het bijkomen zijn van de 10.000 euro die je net uit is gegaan in 538 Stemmenjacht. Teske woont in Utrecht. Vierte de jaarwisseling in Enschede. Won het 10.000 euro op Radio 538 in de eindejaarseditie van de stemmenjacht. En om die iconische moves te vinden... die in die video van Gangnam Style zat... die ik net hier op TV5Jacht zat... was wel een goed verhaal trouwens. Hebben Psy in een choreograaf van de, van de video... 30 dagen lang alle dierenmoves... op de planeet geprobeerd. Klinkt een beetje als het erotische bestaan van Freek Volk, Dat wel. We zijn ook onderweg naar een einde van 2025 natuurlijk. Hè? Met Wham en Wake Me Up Before You Go Go 96. 8, party tot 1000. Radio 528. 10, 95. Die binnennacht zit in een hotel...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 John Kotman, aan? En hier mag alles. Het is de officiële Party Top 1000 Champagne Gong. Nummer 95 in de lijst. En waar breng je samen vandaag met 58 de laatste dag de laatste uren van het jaar door? Ben je aan het werk? Oliebol aan de bakken? Vuurwerk? Bestelling aan het leveren? Uh, ja, laat het vooral weten. Drop een berichtje in de 58-app. Laat even weten waar je ingecheckt bent bij de Party Top 1000. Met zometeen meteen Duo Play The live de bongo song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 Met de Safi-duo, dit is Play the Life. 94. Time to Spinning got me crazy, got me hypnotized. I need your love, I need to close Because up. I need it, baby girl. Keep me begging, keep me hoping that. Yeah. En Shannon Shannon Parlen bij Lando in de Party Top 1000. Om die uit te gaan, Richting 2026 met de vrienden van 58 En aftellen met oliebollen, appelflappen in de studio. Ja, jongens, het is al dichtbij hè. Nog uh, 13 uur, 23 minuten, 23 seconden. En dan is het nieuwe hoofdstuk 2026 een feit. Even een kleine incheckbalie voor de party top 1000. Het thema van vandaag is natuurlijk oliebollen bakken. Dennis, wij zijn volop aan het bakken in de oliebollenkraam in Putten. En dat lukt alleen met jullie heerlijke muziek. Mag ik daar een liedje bij horen? Uh, no Limit. Dankjewel, de twee meiden van de oliebollenkraam. Rosa. Ja, Ik heb goed nieuws, die uh, Tour Unlimited. No Limit staat zometeen in de party top 1000 op 91. Robert Hooyden, zoals elk jaar zelf de oliebollen bakken, drankje bij, de groeten van Robert. Bianca zegt, ik check thuis in, kerstboom aan het opruimen en oud en nieuw vier ik alleen op de bank. Ik hoop dat je dan een wel gezelligheid met jezelf bij hebt, uh, Bianca, dat zal leuk zijn. Ook Remco is van de partij. Morgen Dennis, ik luister deze heerlijke lijst mee vanuit de vrachtwagen met de laatste kilometers van het jaar. En uh, ik wens je een fijne jaarwisseling. Geniet ervan. Groeten, Remco. Doei doei. Ja, dankjewel man voor je appje, Gozer. En leuk dat je ook aan het werk bent. Eh, Patrick de Vos bijvoorbeeld. Hier in Herengwaard lekker oliebollen aan het bakken. Met de top 1000 op de achtergrond. Lekker hard. Lekker hard vooral, dat is mooi. Het gaat ook hard aan toe bij Jordi. Goedemorgen Dennis, ik ben vandaag aan de slag bij Onrust in Nieuwbuinen. Dus ik ben gewoon volop aan het werk. Volop aan het vuurwerk verkopen vandaag. Ja jongens, laatste loodjes van het jaar. Waar zijn die handjes? Het is ruier hier in je apparaat. En laten we gewoon even een meezingertje doen. Dat is wel leuk.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 Je bent voor mij bewaren. And No Limit in the Party, top 1000 op Radio 58. De duizend grootste feesthits richting het nieuwe jaar. Met de nummer 90 in de lijst, die is voor Ed Sheeran, Shape of You. The club is in the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.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 My bed, she smell like you. Every day discovering something brand. I'm in love with your body. Come on, be baby come on. Come on, baby, I'm my in love baby, with your body. body. On, my baby, come on. Come on, baby, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on baby. I'm in love with your body. Everything day discovering something brand. I'm in love with the shape of you. Have you seen any face yeah? Dit is de 538 party. Top 1000. 89. Deze avond is voor jou. Voorbij zijn alle jaren.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 80! Marco Borsato, ik leef die meer voor jou in de party top 1000. Dennis, lekker warm vlees maken en ongeveer voor een leger aan wafels maken. Gezellig met vrienden vanavond appt uh, Monique. Dennis, laatste dagje aan het werk bij Valeris Battery Partner vanuit het mooie Rotterdam. Uh, lekker bezig. Dennis, de party top 1000 staat hier aan. Stadje pure ruzie. We zijn de feesttent in de tuin aan het opbouwen voor champagne en vuurwerk. moment vanavond, de groeten uit Zaanstad. Uh, lekker bezig allemaal. Happy New Year, dankzij uh, de crew of met de crew van vijf jaar, moet ik zeggen. Tijd voor de Swedish House Mafia.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 Child She ever's got a painful the time i made Kausmafia, don't you worry, Charles. In de party top 1000. Zometeen in de 538 party top 1000. Ja, ergens op de wereld begint het nieuwe jaar, dus firework. Gary Ponte, thunder zometeen. Ja, Mart Hoogkamer, Tina Martin. Zometeen meteen. Radio 538. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Dan kun je. Uh, ja, maar die is gewoon ter info, toch?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 Kloze voor mij. Meld je aan op soextra's.nl en draai en win. Het zijn weer hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu alle natuurlijke verzorgingsproducten van Knijp 1 plus 1 gratis. Dat momentje voor jezelf, dat wil je toch uh, hebben? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 18 plus, bewust. De postcode kan je van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot uur van 8 meter.